Goedemorgen, ik ben Dilke Tertscher. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt volop gestemd. Sinds half acht vanochtend zijn alle stembureaus open. Bij studentenvereniging in Delft bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een, een heel mooi stemlokaal. Het is een oud klooster. Unieke locatie natuurlijk. Leuk dat de studenten dat ook aanbieden. Heel leuk om hier terug te komen en dat ze dan hier ook mogen stemmen. vind ik heel leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik me nog wel even heb zitten verdiepen in de nieuwe partijen. Maar uh, nee, uiteindelijk uh, heb ik gewoon een goede keuze kunnen maken. Dus daar ben ik blij mee. Ook lijsttrekkers hebben al... Al een stembiljet in de bus gegooid. Ploemen van de PvdA, Kaag van D66 en Baudet van Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Bij minister Hugo de Jonge ging het niet echt soepel. Zijn paspoort was verlopen... Dus werd hij naar huis gestuurd om een geldig ideebewijs op te halen. Inmiddels heeft hij dan toch echt gestemd. Meneer, mag ik hier aankomen aan de stembiljetten? Nee, nee, maar no, ik aankomen. Ik mag er niet aankomen. Onze verslaggever moest er met zijn handjes vanaf blijven in de beeld. Hij is op een plek waar al geteld wordt. Normaal beginnen ze daar pas mee als de stembussen dichtgaan. Maar door corona is er ook per brief gestemd, vertelt de voorzitter. Het zijn de stemmen die tot en met vrijdag op post konden. Die we hebben ontvangen bij de gemeente. En die, die zijn gisteren al vol gesorteerd met de kispassen en de, de stembiljetten apart. En nu tellen ze die stemmen dus ook al. Ook de biljetten die gisteren en eergisteren in de vielen worden al geturfd. Veel mensen werken al een jaar lang thuis en daarom is er nu een nieuwe prijs. Welkom bij de Zo Werkt Het Award. En vandaag maken we de beste werkgevers van 2020 bekend. De beste Thuiswerkgever Award. De afgelopen maanden konden mensen een bedrijf nomineren. Er kwamen duizenden reacties binnen, zegt de jury. Ja, we hebben van een aantal bedrijven gezien dat ze uh, wedstrijdjes uh, organiseerden... waarbij ze iedere dag opdrachten gaven aan hun medewerkers. Nou ja, daar werden wij wel heel enthousiast van. Iedereen zit thuis aan de keukentafel te werken. En als je dat gezellig weet te maken als werkgever, uh, ja, dan heb je het heel knap gedaan. Helemaal in stijl werd de prijs uitgereikt via Zoom... En zorgorganisatie Omring in Noord-Holland is de winnaar. Het weer in het Noordoosten, soms wat zon. De rest van het land blijft grijs. Er kan een bui vallen, vooral in het westen. En het wordt vandaag een graad of zeven. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp drie kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Leidde ertoe dat halverwege de jaren tachtig drie mensen van Durham besloten om Arcadia te gaan doen. Roger Taylor, ik dacht altijd eerst dat het John Taylor was, maar ik werd op het verkeerde been gezet. Kom ik zo op. Uh, Roger Taylor dus, um, Nick Rhodes en natuurlijk Simon Le Bon, die hoorde je. En ook opvallend deze stembijdrage van Grace Jones, die heb je ook uh, kunnen horen... Waarom deze uh, plaats, of dit nummer, Election Day? Nou ja, dat, uh, dat hoef ik verder niet uit te leggen, denk ik. Het is gewoon een knipoog richting uh, de verkiezingen die uh, aan de gang zijn. Welkom bij deze zandwoordse zaken op uh, woensdagochtend. Ik doe het weer in mijn pieren eentje. Gisteren was het weer een beetje huis, tuin en keuken en een beetje gate radio. Maar vandaag gaat het weer iets serieuzer eraan toe. Um, wat uh, gaan we doen? Uh, we gaan straks natuurlijk uh, de column van Tino's tuin er weer bij pakken. dit is die uh, van vorige week, die hij hier in de studio heeft uit. Gesproken. Blijvend onbeperkt. En dan uh, hebben we uh, in het tweede uur om half twaalf het nieuwsoverzicht. Door Mick Boskam. Maar dan wel door zijn ogen bekeken. En tussendoor hebben we ook nog uh, twee telefonische gesprekken. Eén met Peter Tromp om kwart voor de elf over de deregulering, wat het precies inhoudt en waar het over gaat... en waarom dat nodig is, dat horen we straks. En om kwart over elf gaan we praten met de burgervader zelf. Want ja, hij is ook uh, op tocht hoe het allemaal loopt uh, in zijn gemeente... als het gaat om de verkiezingen. Dus dat horen we straks om kwart over elf... van de burgemeester David Modenburg zelf. Dus dat uh, is een beetje het, uh, het spoorboekje voor vandaag. Um, ja, zoals uh, gezegd uh, had ik uh, uh, uh, iets met Arcadia gedraaid. Ik denk, ja, dat is wel leuk. Uh, straks, Alice Cooper met die elected. Ja, kan natuurlijk niet uitblijven. Um, ik zei dat John Taylor een lange tijd uh, bij Arcadia... Nee, dat is dus die Roger Taylor. En dan is het ook weer niet die Roger Taylor die bij Queen... want het waren, uh, er zijn er twee. En alle twee toevallig ook uh, drummers. Dus dat, uh, dat is uh, dan het hele leuke. Maar uh, die John Taylor die duikt uh, op een gegeven moment op... in een videoclip van Arcadia met The Flame. En... Daardoor werd ik op een beetje op het verkeerde been gezet. Maar goed, uh, je kan het ook uh, wel eens mis hebben. Ik ben daar genoeg mens voor. Uh, dit komt uit de onderstroom van Muzikaal Nederland. Ik heb hem al laten horen. Jullie. Nee, niet Jullie van drie. Joëtta Soetelief. Because I don't see. Look at me. Because I don't. Believe van zand Sex is Ergens in Beekbergen. En dat ligt onder Apeldoorn. En, uh, en het horen van dit uh, nummer voor het eerst. Daar was het uh, gebeurd. En uh, als 15-jarige jongetje heb ik hier een onuitwisbare indruk bij gekregen bij deze song van Joe Jackson uit uh, 1982 is dat alweer uh, gaat over de eeuwenoude strijd tussen de seksen. En hij heeft het zelf ook een keer verteld in Billboard. Zo'n blad ergens in Amerika. En hij zegt daarover... Ik denk dat zijn mannelijkheid en suprematie van je gemiddelde man zijn bedreigd. Tot het punt waarop hij niet zeker weet wat hij moet doen. Intelligent, vooruitstrevend op seksueel gebied, wordt gedaan door vrouwen. Het draait allemaal op de manier waarop stereotypen zijn omgekeerd... ondersteboven zijn gedraaid en zinloos zijn geworden. Kortom... Het uh, gezegde wat hij in 1982 heeft uh, gedaan... kan naadloos over naar 2021. Dus, uh, en dan zijn we gewoon weer 29, 39 jaar later. Ja, laten we het even wel hebben. Uh, soms is rekening niet altijd mijn sterkste punt. The Four Talk To Me van Joetta Zoetelief. Ze komt uit uh, Amsterdam. Tenminste, daar studeert ze. En uh, het is alweer de tweede single die ze heeft uitgebracht... van deze uh, muzikante Singers singelsongrijter... hoe je het maar noemen wilt... We gaan weer even weer terug in de tijd. En dat uh, komt volgens mij ja, van een heel iconisch album. Niet van het album uh, uit 1988, Tango in the Night. Nee, van die andere Rumors. Ook zo'n iconisch van Fleetwood Mac. En het was dit hele mooie nummer, namelijk Dreams.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 van uh, Elton John uit nou, begin jaren 70 zelfs 1973, daar kwam het uh, vandaan en uh, het is ook een verwijzing naar een song de song uh, verwijst ergens naar, naar een film ik geloof The Wizard of Oz, daar uh, verwijst het naar en uh, daar had hij het over de gele klinkertjes maar uh, het is natuurlijk song inhoudelijk natuurlijk nog uh, veel uh, verder dan dat uh, daarvoor hoorde je uh, uh, ook een hele mooie van Fleetwood Mac met Dreams en uh, ga ik er nog één draaien uit de onderstroom van uh, Muzikaal Nederland. Uh, en het ziet er naar uit dat we deze dame ook hier in uh, de studio mogen gaan krijgen in, uh, uh, in het programma. Altijd het even wat ik samen met Marcus van Dam doe, uh, want uh, ze neemt dan waarschijnlijk haar piano mee. Er is een uh, piano versie die laat ik vandaag toevallig niet horen. Nu even gewoon de studio versie.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 Onbeperkt. Voordat Ruud de Wild enige jaar geleden terugkeerde in de Eter, nodigde hem in de weekenden in de heel zijn studio uit om een aantal jonge programmamakers op te leiden. Ruud had tijd en zin, dus hij sloot aan om de medewerkers van het project No Limits Network te leren radio maken. No Limits was voor mij een van de leukste mediaprojecten ooit. De medewerkers waren allemaal op een of andere manier beperkt. Dat wil zeggen, daar lieten ze zich vooral niet door tegenhouden. Mentale en fysieke beperkingen waren nota bene een voorwaarde om bij de club te horen. Want als de liberalen, de katholieken en de vrijzinnigen een eigen omroep krijgen... waarom hebben die 2,3 miljoen mensen die worden beperkt dan geen eigen platform? Ik krijg een klein potje geld van de mededirecteur, er wordt een oproep geplaatst... en kandidaatprogramma makers melden zich aan. Van syndroom van down tot al en van autisme tot slechtziendheid en rolstoelers... de regenboog van beperkingen was compleet. We hielden een casting en maakten uiteindelijk een keuze voor een aantal jonge mensen die we zouden opleiden. De een als cameraman of vrouw, de ander als radiomaker of als YouTube-gezicht. Alle facetten van het vak kwamen tenslotte aan bod. Om de gelukkige te verrassen gingen onze omroepgezichten, zoals Katja Schuurman, Klaas van Kruisem en Saskia Weerstam met een camera op pad, om de nieuwe No Limits-medewerkers te verblijden met goed nieuws. Juichfilmpjes waren het resultaat. De allermooiste reactie kwam van een met autisme behepte radiomaker. Zijn ouders wisten dat radio-dj Saskia langskwam... en stuurde haar, zoals afgesproken als verrassing met de cameraploeg, de zolder op. Daar zat hij op dat moment radio te maken. Dat wil zeggen, hij sprak in een microfoon en draaide plaatjes voor zijn luisteraars. Maar het microfoonsnoer was niet ingeplucht en hij was ook niet onair. Hij maakte vooral radio voor zichzelf op zolder. Toen Saskia me onderbrak reageerde hij blij... maar vroeg de ploeg naar enige aarseling om hem toch even alleen te laten... en beneden koffie te gaan drinken met zijn ouders. De zolderdeur ging op slot. Omdat de ploeg nog op gehoor stond, hoorden ze hem door de deur op professionele wijze zijn uitzending afmaken. Hij legde de luisteraars uit wat er net was gebeurd, bedankte iedereen voor het luisteren en riep op tot de volgende keer. Het vermaken van zijn imaginaire vrienden. Met lichte ontroering hoorden mijn collega's dit aan. Het is autisme in zijn puurste vorm. Vanaf dat moment was hij bij No Limits als een vis in het water... de geboren radiomaker. Hij kreeg zijn eigen show op de lokale zender... en ik bleef hem op afstand volgen. Vorige week zag ik een fotopost van hem op internet. Dat hij met de liefde van zijn leven is gaan samenwonen. Hij is totaal ingeplucht en on top of the world. Radiomaken is nu pas zijn tweede liefde. Hij is grensloos onbeperkt en in elk opzicht wat een held.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 postingen voorbij komen op Instagram van Wendy Moore... waarin ze ook weer aandacht vroeg over de zaken in lhbt land Want daar is zij tegenwoordig ook de ambassadeur van... tenminste de ambassadeur is hier voor Zandvoort. Pride at the Beach Zandvoort, dat zeggende. En dat nummer wat je net hebt kunnen horen was Relapse. Daarvoor hoorde je Rag -and Bone Man van... Uh, niemand minder dan... Uh, uh, ja, Ball Man, uh, Human heet het nummer. Ja, ik haal het weer even twee dingen door elkaar. Maar goed, zo dadelijk gaan wij praten uh, met uh, Peter Tromp. Heeft uh, alles uh, te maken met de maand van de deregulering. En die deregulering uh, die, uh, zal waarschijnlijk nodig zijn. Maar hoe dat is en waarom en uh, al die zaken meer... dat horen we straks van, uh, van Peter Tromp. Eerst uh, weer even terug naar gisteren, want uh, het was wel leuk. Uh, Hans Botman uh, sloot het, uh, het onderdeeltje sport af. Dat er een, ergens een onderzoek uh, moet uh, worden ingesteld. Nou, uh, toen had ik zoiets van. Nou, heb ik er een leuk plaatje bij uh, bedacht. dachten, uh, zo'n uh, wel, uh, wel grappig looking for clues. Aanwijzingen zoeken en dan het uh, een beetje naar boven halen. Robert Palmer. It's crazy, but I'm We love you on our religion trips Oh yeah I swear we could hoort hoe dat dan uh, gaat, maar uh, Robert Palmer schijnt een uh, mateloze bewondering uh, te hebben... voor alles wat met een beetje R&B en uh, alles wat uh, daarna ruikt. Maar dat heeft ook alles te maken met uh, twee nummers die hij toen heeft opgenomen. Uh, you are in my system van The System. En I didn't mean to turn you on, waren ook nummers uh, van, uh, die hij gecoverd had... en die we laatste was van Sherelle. Goed, uh, andere zaken nu. Want uh, we gaan het hebben over de deregulering... En daarvoor heb ik Peter Tromp aan de telefoon. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, want uh, het is uh, zo dat het uh, de maand van de deregulering is. Uh, de hele maand in uh, Zandvoort uh, gaat het over de, de maand van de deregulering. Wat, uh, wat is dat uh, precies, uh, Peter? Kan jij daar ook iets over vertellen? Nou ja, het, uh, heel uh, eenvoudig uh, vertaald: het uh, punt 1: het maken van uh, minder wetten. Ja. En uh, dat hoort er eigenlijk ook bij, maar in essentie is het eigenlijk zo dat er uh, uh, drie, vier keer uh, gekeken gaat worden uh, of hoeveel wetten er allemaal wel zijn. Uh -huh. En wat die wetten allemaal inhouden en of dat nou lokaal, regionaal of landelijk is. Uh -huh. En uh, eigenlijk is de regulering het strepen van wetten. Nou, die wet, dat heeft totaal geen zin meer. ...want uh, dat is achterhaald... ...en dat werkt niet... ...en uh, die gaan we strepen. Ja. En uh, waar ik al jarenlang... ...een pleitbezorger voor ben... ...is... Uh, ...en dan heb ik het vooral over het lokale... Uh, ...beste gemeenteraad... ...beste college... ...ga niet eerder een APV maken... Een ...APV staat voor... ...Algemene Plaatselijke Verordening... Dus ...gemeentelijke wet... ...ga die niet eerder maken ga die niet eerder uitvoeren, ga die niet eerder vastleggen... voordat je zeker weet dat je het ook kan controleren. Want uh, daar valt en staat het bij. En vandaar dat we ook aan het dereguleren zijn... ten aanzien van wetten die we weg moeten halen. Op het moment dat je weet dat je als zijnde geen geld hebt... als zijnde geen geld hebt om die wet te controleren... door het inzetten van extra politie, door het inzetten van extra boa's door de taken te verruimen, wat vaak niet kan... dan moet je er ook gewoon niet aan beginnen. Doe het dan liever niet. Hm. Wetten te maken waarvan je van tevoren weet dat ze niet gecontroleerd wordt... heeft totaal geen zin. Hm. Wij zijn een ondeugend volk, wij Hollanders. <lacht> wij doen graag dingen uh, uh, die niet mogen. En daar is dit er een van. Ja. En... Uh, <lacht> Dat is het grote probleem. Ja. Extra boa's inschakelen om die wet te controleren kost vaak veel meer als dat de boetes uh, opleveren die uh, de overtredingen op die wet uh, zouden uh, maken. Ja. Dus uh, doe het niet. En hartstikke goed dat er gedereguleerd wordt. Ik heb enkele jaren geleden ook zo'n move gehad. Ja. En uh, het zijn allemaal mooie woorden, de maand van de deregulering, maar Jaap, onder ons gezegd, ja. ik geloof er geen <lacht> morgen van. <we wat. lacht> uh, ja. Dat heeft vooral uh, uh, te maken met, uh, die deregulering zal misschien best goed gaan, dat er wat wetten worden weggehaald. Voordat dat allemaal geregeld is, voordat het allemaal is vastgesteld, voordat het in de grondwet staat en uh, voordat het in de uh, lokale gemeenteraad, uh, wet, uh, de gemeentewet staat, hebben we er alweer vijf of zes regelingen bij. En, uh, een goed voorbeeld is Den Haag enkele jaren geleden. Mm -hmm. Onze regering die het echt nodig vond om te dereguleren, er zijn in die periode van de afgelopen vier jaar zo'n 400 wetten. Uit het wetboek gehaald, weggehaald, ja. ondertussen zijn er wel weer 600 bijgekomen. Dus uh, boekhoudkundig uh, gesproken is uh, de creditkant uh, weer uh, aardig uh, in opmars, terwijl je eigenlijk de inkomsten verder terug uh, ziet lopen. Dat, netto, netto hebben we hebben er weer 200 extra wetten ja. bij. Ja. En uh, dat laat onverlet dat je wel moet zorgen dat je constant uh, inderdaad scherp bent... En uh, dat je gaat zeggen van, nou oké, okay, die 600 die erbij gekomen zijn, gaan we daar ook alweer naar kijken. Je moet constant blijven uh, uh, proberen om uh, de hele controle op de Nederlandse wetgeving zo eenvoudig mogelijk te halen. Dus dat dereguleren moet blijven komen. Ja. Maar je kan ook zeggen van... Uh, in, in plaats van dereguleren gaan we minder reguleren, gaan we minder wetten maken. Ja. Dan hoef je hem straks ook niet meer weg te halen. Ja. En nogmaals, dat geldt uh, voor het hele land, regionaal, lokaal en landelijk. Maak geen wetten waarvan je weet dat je ze niet kan controleren. Ja. Uh, hoe is het uh, in Zandvoort uh, gesteld? Want uh, daar heb jij natuurlijk als voorzitter van een uh, ondernemersvereniging uh, wel zicht op. Ja, wel degelijk, wel degelijk. En, uh, uh, ik roep hier ook al, ook in de gemeenteraad al, al jaren, bij het instellen van een APV in algemene plaatselijke verordening. Daar hebben we dan uh, met dat soort wetjes heb je in de gemeente te maken. Ik bedoel het alleen als dat je als je weet dat het een wet is die uh, uh, uh, goed controleerbaar is. Maar. Bij iedere wet is het zo, ja, Het moet allemaal gecontroleerd worden. Het moet allemaal nagekeken worden. Of op straat, of achter het bureau. Dat betekent weer een verhoging van de ambtelijke druk... Uh, uh, wat zijn leraar niet kent. En uh, of dat nou een BOA is of een ambtenaar. Uh, ze komen om in het werk. En uh, het is, we leven in een lastige tijd. Want uh, ik begrijp ook dat er... Uh, ja, Ten aanzien van, uh, nu ook weer in coronatijd, er komen allemaal weer uh, aparte APV's bij. Want dat mag niet, dat mag niet, dat, mag niet, dat, niet. dat moet allemaal weer gecontroleerd worden. Hm. De routes moeten verrekt worden die erop zitten. Netto, netto kost het meer geld als dat het is. Ja. Maar ja, als je het niet doet... Ja, dan wordt het uh, zo log, denk ik uh, eerlijk gezegd. Tenminste, als ik het uh, zo uh, ja, log... Ja, dan worden we de nog en dan krijgen we een maatschappij die aan het verloederen gaat en dat willen we toch ook niet met z'n allen. Ja. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig als dat het in eerste instantie lijkt. Ja. Want uh, de ene wet weghalen geeft vaak aanleiding tot het maken van een andere wet. Ja. En dan net en net, dan schieten we er niks mee op. Nee. Dus je moet goed kijken wat je ook dereguleert. Wat ja. je ook weghaalt. Ja. Uh, even naar uh, bijvoorbeeld het nu. Hè, want uh, we zitten, je, je zegt het al uh, terecht. Hè, we leven natuurlijk in een andere tijd. Maar die regeltjes worden daar de ondernemers in dit dorp ook niet een beetje horendol van. Met een ja, beperkende situatie. Ze moeten eigenlijk op alles letten. En laat staan. Uh, we, we laten het, uh, de horeca maar even buiten beschouwing in, in dat opzicht. Ja, ja, en dan hebben we een, uh, uh, hebben te maken met allerlei wetten als ondernemers, zijn we mm -hmm. natuurlijk. En dan heb ik het alleen over uh, de uh, Eimond, ja. die alles gaat controleren. We hebben besloten, in al onze wijsheid, enkele jaren geleden, dat dat regionaal moet gebeuren. Mm -hmm. Dus niet ieder uh, dorp. Zandvoormenale Heemsteden Beverwijk, noem maar op, heeft zijn eigen uh, uh, controleapparaat. Dat is nu in uh, regio Rijnmond uh, uh, verdeeld. Ja, en als je dan uh, aan het verbouwen bent en je pist uh, uh, met de tekeningen twee centimeter buiten de pot, dan uh, wordt het weer netjes teruggestuurd en dan wordt er netjes gezegd de tekeningen moeten opnieuw, want het is twee centimeter te ver. Ja. Het uh, hele terrassenbeleid, de precariorechten, het verschil tussen uh, uh, de kosten die gemaakt moeten worden voor een strandondernemer en voor een ondernemer in de horeca, uh, dat zijn allemaal weer aparte regelingen. Het zou mooi zijn als dat allemaal wat vereenvoudigd wordt en zeg het kost zoveel per vierkante meter of je nou een terras hebt op het strand of in het dorp daar mag geen onderscheid in zitten we gaan gelijke monniken, gelijke kappen we zijn allemaal gelijke ondernemers en iedereen betaalt gewoon één vast tarief klaar ja. dat kan je nog zeggen nou oké okay, dat gaan we veranderen maar verander het dan zo dat je twee tarieven maakt. Een hoge tarief en een lager tarief. Als je in het centrum van het dorp zit, heb je meer baat bij de toeristen die er komen... als dat je aan de buitenranden zit. Mm -hmm. Maak daar verschillen in. Maar ga niet dan ook nog eens een keertje een verschil maken... tussen wat er in het uh, uh, dorp zit en wat er op het stand zit. Ja. Het feitje, nou, dat, soort, dat soort regelingen, dat maakt het uh, vaak uh, lastig... Ja. Uh, we, uh, we zouden er nog uh, heel lang over uh, kunnen praten, denk ik, uh, Peter, over dit uh, verhaal. Maar uh, de bedoeling van het uh, verhaal is ook uh, dat, uh, dat het onder de aandacht uh, komt bij de Zandwoorden zelf. Hè, want het is de maand van. Ja. Uh, mensen kunnen dat tot en met 31 maart doen, hè, tot het einde van deze maand. Ja, inderdaad, en ik denk best dat er heel veel uh, bewoners zijn... Die uh, weten dat het de maand van de deregulering is. Die ook zelf uh, uh, dingen hebben meegemaakt de afgelopen jaren, de afgelopen tijd. Waarvan ze denken: van nou, wat flauwekul dat dat nog steeds geregeld wordt. En uh, schoon niet en maak gebruik van de mogelijkheid om die stem te laten horen. Dat geldt voor het stemmen van vandaag, maar dat geldt ook voor dit soort zaken. Ja. We hebben. Uh, uh, uh, wat het college echt nodig heeft, zijn mondige burgers. Dus uh, het college, de raad, kan het niet alleen doen. Uh, ze vragen ook hulp van uh, de bewoners. En dat wil niet meteen zeggen dat het dan ook meteen geregeld wordt. Maar er wordt wel naar gekeken en er wordt wel aan gewerkt. Ja. Uh, dus, en uh, dat, is, uh, dat is een goede zaak. Goed. Uh, Peter, dank je wel even voor de, voor de bijdrage uh, en voor dit uh, verhaal. Want het uh, mag dan ook wel eens even uitgelicht worden. Want uh, ja, normaal gesproken kom je er niet aan toe. Ik dank je en uh, graag uh, tot een andere keer. Graag gedaan. Fijne dag. Dankjewel. Dat was uh, Peter Tromp en uh, dat was ook. Uh, ja, het is ook meteen uh, een beetje aan het eind van dit eerste uur uh, waar we mee gekomen zijn. Moet ik moet wel eventjes nog iets uh, erachter uh, zetten, want. Uh, ja, weet je wat het is? Wij hebben hier namelijk ook een systeem dat we dus uh, de interviews nog ergens later nog een tweede leven geven. Dus uh, vandaar dat ik dit eventjes uh, laag moest zetten. Uh, goed. Radiotechnisch is dit mensen, want uh, ik zal er niet uh, de, de, heel veel mensen daarmee vermoeien. Maar we hebben er nog één, uh, tot aan het nieuws van 11 uur. En daarna dan hebben we nog de burgemeester om uh, kwart over 11 over uh, de verkiezingen, hoe die verlopen in het land wordt. Want ja, uh, we hebben het over drie dagen uitgespreid. Uh, en dat uh, is ook nog wel uh, interessant om te weten. En om half twaalf uh, komt uh, het nieuwsoverzicht uh, van Mick Boskamp voorbij. En dan uh, de laatste voor uh, dit uur is uh, eentje van The de, Police. De Police, He, de police uh, zeer bekend uh, in uh, de jaren zeventig als een soort, ja, new age groep. Nou nee, een uh, beetje new wave. New wave is het eigenlijk, Ja, want dat uh, new age is, is erg uh, zweverig. Can't stand losing you, tot aan het nieuws van 11 uur. So MUZIEK See me again. Your brother's gonna kill me, and he's six feet ten. I guess you. Cause I'm